Lot Lewin met het NOS Journaal. In Manchester is weer iemand opgepakt in verband met de aanslag in een concertzaal begin deze week. Het gaat om een 25-jarige man die volgens de Britten verdacht wordt van misdaden in strijd met de wet tegen terrorisme. Hij is de veertiende verdachte die is aangehouden in Groot-Brittannië. Twaalf daarvan zitten nog vast. Bij een schietpartij in een dorp in de Amerikaanse staat Mississippi zijn acht doden gevallen. Onder de doden zijn een politiechef en twee kinderen. Een man van 35 is gearresteerd. Hij zou voor de schietpartij ruzie hebben gehad met zijn vrouw en zijn schoonouders over de kinderen. Tegen de lokale krant zei hij dat hij erop uit was door de politie te worden doodgeschoten. Wie de overige slachtoffers zijn en wat hun relatie is met de schutter is niet bekendgemaakt. Eindhoven Airport is bezig met het wegslepen van auto's die in de buurt staan van de ingestorte parkeergarage. Eigenaren van auto's die er vlakbij staan mogen ze niet zelf weghalen, omdat er nog steeds instortingsgevaar is. Een dag nadat de garage instortte is er nog weinig bekend over de oorzaak. Volgens de aannemer zijn medewerkers gisteren nog bezig geweest met het storten van een vloer, maar dat zou niks met het ongeluk te maken hebben. Rond het stadion De Goffert in Nijmegen hangt een grimmige sfeer... na de degradatie van voetbalclub NEC. Volgens Omroep Gelderland verzamelen groepen supporters zich bij de hoofdingang... en worden er stenen en takken gegooid naar bussers met supporters van NAC Breda... de club die ten koste van NEC naar de eredivisie gaat. NAC won in Nijmegen met 4-1. Robin Haase heeft zonder veel problemen de tweede ronde van Roland Garros bereikt. Hij rekende in Parijs af, in drie sets met de jonge Australiër Alex de Minor. Vooral de service van Haase was te krachtig voor het 18-jarige talent. Het weer dan nog, vanavond is het op de meeste plekken zacht, lokaal kan een onweersbui vallen, morgen wordt het nog warmer met 27 tot 33 graden. Aan het begin van de avond kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. QFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In de Randstad is nog altijd vertraging op de A27 Almere-Utrecht... tussen knappend Almere en Huizen 10 kilometer. De vertraging is daar ongeveer een half uur. Op de A27 verderop van Utrecht naar Gorkum tussen Everdingen en Noorderloos... nog een half uur vertraging door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn daar vrij. En op de N305 Almere-Dronten voor de aansluiting met de A27... nog 20 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. FM Klassiek.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 Barokke componisten draaien een fuga in D mineur, een zogenaamde dubbel fuga. Fuga spelen is eh, niet makkelijk, want het is eigenlijk een soort canon waarbij diverse thema's, eh, zowel twee, drie of zelfs stemmen, door elkaar heen kunnen lopen. In dit geval dus een dubbel fuga en die wordt uitgevoerd door eh, James David Christie en die speelt orgel.